Het Openbaar Ministerie beslist voor de zomer over vervolging van de gemeente als rechtspersoon, schrijft het Brabants Dagblad. Dat zou betekenen dat individuele bestuurders buiten schot blijven. Wel worden mogelijk twee medewerkers van het zwembad vervolgd. De storing bij het internetbankieren van ING is verholpen. Alle ruim 600.000 zakelijke klanten kunnen weer online en mobiel bankieren, zegt ING. De storing ontstond de afgelopen ochtend volgens het bedrijf... door een technisch defect in de hardware. Alleen zakelijke klanten van ING hadden er last van. Particulieren konden gewoon online bankieren. Rond 11 uur de afgelopen avond was de storing verholpen. Miljoenen Nigerianen missen zondagavond waarschijnlijk de finale van de Afrika Cup. Nigeria speelt dan tegen Burkina Faso... maar de Nigeriaanse televisiezenders vinden de uitzendrechten te duur... Daardoor is de wedstrijd alleen via de satelliet te volgen... maar die luxe kunnen de meeste Nigerianen zich niet veroorloven. Er is nog wel een sprankje hoop... want de tv-zenders zijn nog in gesprek met de Afrikaanse voetbalbond. Maar de afgelopen dagen hebben ze geen akkoord kunnen bereiken. Het is voor het eerst in ruim tien jaar... dat Nigeria de finale om de Afrika-cup speelt. Het weer, vooral in de kustgebieden kans op een winterse bui... in het binnenland droog, temperaturen rond het vriespunt... met lokaal kans op gladheid...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 Goed om te weten dat u eh, nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. En mijn gast is ook nog steeds Jan Schuurman-Hes. Hij wandelde door Nederland, sprak met gewone mensen... en kwam tot de conclusie dat die gewone mensen vaak niet gehoord worden door de politiek ook niet door zijn eigen Sociaal-Democratische Partij van de Arbeid. En dat moet veranderen, vindt hij. En daarop vooruitlopend zijn wij vannacht benieuwd... naar de verhalen van mensen die zelf het heft in handen hebben genomen... om het leven mooier en levenbaarder te maken. Ik noem maar een paar voorbeelden. hoor. Uh, geeft u bijvoorbeeld fietsles aan allochtone vrouwen? Organiseert u regelmatig een straatfeest? Of misschien collecteert u simpelweg voor een goed doel... dat u na aan het hart ligt? Bel ons op 0800 1121. 0800 1121. mail naar K. Casaluna uit of Twitter met hashtag Casaluna. Jan, eh, nog even terugkomen te op eh, ons gesprek in het vorige uur. Ja. Eh, je zei al, eh, bij de Partij van de Arbeid is er een kentering eh, eh, zichtbaar... Eh, die te, ja, wat, wat jou betreft een kentering ten goede is... Uh, wat ook wel mooi was, je, je had de afgelopen weekend de sloddag van je wandeltocht. Je hebt twee jaar door ja. Nederland gewandeld. En heel veel van de mensen die je had opgezocht... zijn op hun beurt jou komen opzoeken in jouw dorp, in Katz, in, mm -hmm. uh, in Zeeland. En een van de bezoekers daar was de voorzitter van de Partij van de Arbeid... Hans Spekman. En die lanceerde daar een fonds op jouw naam. Ja, ja dat was natuurlijk een ongelooflijke verrassing. En in eerste ja. instantie begreep ik het helemaal niet eens dat dat zo was. Uh, inderdaad, ik heb een van het... Hans Pekman en het partijbestuur fondsen gekregen voor het redden van kleine schooltjes. En, want daar heb ik me druk voor gemaakt. Uh, ik ben op mijn tocht op een aantal momenten... in gebieden die worden aangeduid als krimpgebieden... Uh, uh, het fenomeen tegengekomen dat men schooltjes aan het sluiten is. Ik was in Limburg uh, en ik sprak daar met een wethouder, die zei me... ja, we hebben hier in, in Bergen aan de Maas... een schooltje, dat is uit de jaren 30 dat gebouw, er zitten nu 190 leerlingen. En straks hebben we krimp. En dan zakt het misschien wel tot 150 leerlingen. Dus ja, dat is een kleine school... en dan kun je de kwaliteit niet meer garanderen. Ja. En toen dacht ik, 150 leerlingen? Bij ons op de Bevelanden is überhaupt geen basisschool... met 150 leerlingen. Alleen, daar worden met hetzelfde motief, namelijk we kunnen de kwaliteit niet garanderen... Euh, ook die schooltjes gesloten. Volgens mij is het gewoon een motief om schooltjes te sluiten. Om voorzieningen op te schalen. Om die groter te maken. Om daar volumes aan te geven. Om dat te bouwen. om, Weet ik wat voor, voor constructies ze bedacht hebben. Maar het argument dat er geen kwaliteit in kleine scholen kan bestaan... dat is de grootst mogelijke onzin. Op mijn dorp, in Kats is meer dan, zolang ik weet, meer dan 30 jaar ongelooflijk goed lesgegeven. Op een klein schooltje? Op een klein schooltje. Soms met heel weinig leerlingen. En soms wat meer. Omdat het zo goed was, kwamen mensen uit andere dorpen zelfs naar Katz toe. Wat was de kwaliteit van het onderwijs? Er kon op maat onderwijs worden. Dus ieder kind, kinderen die later professor zouden worden... of ingenieur, of kinderen die in de plantsoenendienst zouden gaan werken kregen allemaal op hun eigen niveau les en leerden met elkaar omgaan. Niet toevallig, maar heel intensief. En uh, je zult nu nog zien kinderen die op dat schooltje... in kats met elkaar hebben gezeten en elkaar ergens tegenkomen... in Goes op de markt, hmm. midden in de nacht of waar ook. Daar is een, een, een, een, een, een vanzelfsprekende band en... Uh, Zelfs als men geen vriendjes is, is men toch bevriend... en zorgt men voor elkaar. Ja, dus jij gelooft in, in dat kleine schooltje. Zeker. Niet alleen het kleine schooltje in Kats, maar het ja. kleine schooltje in het algemeen. Ja. En wat wil je nou bewerkstelligen nou. met dat fonds... en met dat project waar, ja. waarmee je wil dus inzetten voor die dus, kleine schooltjes? Dus de, de, de, de, de, de koepel van het schooltje waar Kats onder valt... Nobego in Noord-Beverland in Goes, openbaar onderwijs, basisonderwijs... heeft besloten dat de school in Kattendijken en in Kats... en ik ga ik bemoei me met Kats gesloten wordt na de zomervakantie. Want te weinig leerlingen. Inderdaad, de afgelopen twee jaar... hebben veel ouders hun kinderen uit die school weggehaald... en naar elders gebracht. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind de kwaliteiten van het onderwijs wat ik net beschreven heb... zo fundamenteel. Bovendien was die school ook nog het kloppend hart van de gemeenschap. Maar ik vind die, die, die waarden die in dat kleinschalige onderwijs... echt fundamenteel. En je kunt kwalitatief goed onderwijs organiseren en, en ja. geven. Dat moet je wel uh, ook dat weer faciliteren. Maar dus ik dacht, ik wil die school openhouden samen met mij. Uh, de oude schoolmeesters, Leen van Loon en Piet Beijer. En een andere vader van oud-leerlingen van die school, Chris van de Kraan. Die ook nog vicevoorzitter is van de, onze dorpsgemeenschap. Hebben we gezegd, nou, dat laten we gewoon niet gebeuren. We blijven ons tot de finish inzetten om te kijken of we die school kunnen openen. Wat is nou het idee? We gaan een klein schooltje doorzetten... en dat gaan we verbinden met uiteindelijk een experiment... van zeven kleine schooltjes verdeeld door het land. Die hebben allemaal diezelfde vorm van onderwijs... in drie groepen, de verschillende uh, uh, uh, klassen uh, samengebonden... De groepen van ongeveer 16 leerlingen... gemiddeld drie, dus ongeveer 50 leerlingen per school... Onderwijs op maat, dat verankeren we, die koepel van zeven schooltjes uiteindelijk, die gaan we verankeren met enerzijds de pabo's. We gaan er praktijkscholen van maken voor aankomend onderwijzers, waarin ze die specifieke vorm van onderwijs kunnen leren beheersen en, en, en, en ontwikkelen. En aan de andere kant met de vier grote steden in Nederland. We hebben een bondgenoot in Amsterdam en hopen dat via Amsterdam ook de drie andere grote steden gaan meedoen. Want in die grote steden zijn er natuurlijk heel wat mensen... die daartussen wel een schip vallen. Een moeder met twee kinderen die uh, zo knel zit dat het beter is... dat ze om willen van wat voor reden ook naar een veilige plek gaat. Als wij verdeeld over het land zeven schooltjes hebben... die voor de grote steden herkenbare, betrouwbare en veilige plaatsen zijn... hebben ze een uitwijkmogelijkheid voor mensen die anders... In de knel komen. Of voor kinderen die in de knel komen. En die schootjes krijgen meer leerlingen. En die schootjes kunnen. We... Ja, zeker. Je kunt elkaar in dit land. Het is zo'n klein land. Je kan echt, als je een beetje doorloopt, dan ben je er snel doorheen. Ja, ja. Maar je kunt elkaar de hand reiken en dan hoeft het allemaal niet met zoveel geld. Ge geef elkaar de hand, reik elkaar de hand. Kijk eens om naar de ander. Dat is mijn boodschap. En dan zul je zien dat er andere waarden zijn dan grootschalige. Instituten waarvan toch ook wel heel wat signalen zijn dat dat niet altijd even in de haak is. Maar geldt het op meer fronten dat je vindt dat, dat uh, uh, de samenleving kleinschaliger georganiseerd moet worden. na jarenlang van, van, van wat jij zegt, opschaling? Nou, ik denk dat naarmate. Kijk, de internationale. de economie heeft een internationaal karakter. Wanneer er in, in, in Singapore een bootje vertrekt, dan weten ze precies in Rotterdam hoe laat die aankomt. En hoeveel geautomatiseerde kranen er moeten klaar zijn ja. om die boot te lossen. Dus die internationale economie is een gegeven. Je moet ook uh, uh, zorgen dat, dat, dat, dat je op die wereldschaal antwoorden hebt. Dus ik ben een voorstander van de Europese Unie. Maar dat is tegelijkertijd ook een moloch ten opzichte van de Hedwiggepolde of het schooltje in Kats. Dus wel degelijk denk ik dat je als tegenmacht, als Brussel een macht is, waar zit dan de tegenmacht? En die zit volgens mij in regionale of lokale structuren en verbanden. En krijgen, en die, orde... krijgen die regionale en lokale structuren de kans om te functioneren? Dat moeten we afdwingen. Ik, dat is de strijd voor de komende 25 jaar. Dat moet worden afgenomen. En hoe kun je dat afdoen? Gewoon door het te doen. Te beginnen? Je, ja, je moet het begrijpen, je moet het systeem begrijpen... en dan moet je gewoon aan de slag. En ik ben heel benieuwd of er mensen zijn, eh, luisteraars... Die, dat, die daar iets van vinden. Of ja, dat en, dan, zou of en dan komen we inderdaad bij onze luisteraarsvraag voor uh, vannacht... Want eh, gewoon doen, dat is eigenlijk de, de, de, het, het grote geheim... Hè, van, mm. van mijn gast, ook van Jan Schuurman ja. Gewoon doen. En wat heeft u gedaan om het leven wat mooier te maken... of wat interessanter te maken of, of, of, of rijker te maken? Eh, misschien eh, helpt u wel om zo'n klein schootje open te houden... door hand- en te eh, verlenen. U, misschien organiseert u feesten in de buurt of in de straat. U, misschien collecteert u wel voor een goed doel... omdat eh, niemand anders dat mee wil doen. Het kan allemaal. En al uw... uw, uw ja, suggesties en al uw activiteiten Ze zijn van harte welkom om die met ons te delen op 0800 1121 mailen kan naar casa en twitter ik kan met hashtag casa -loena. aan de telefoon heb ik Natasja Adema dag Natasha goeienacht. goedenacht Natasja, wat heb jij gedaan uh, uh, als het gaat om het opbouwen van de maatschappij ik ben een uh... Ik noem mezelf een eeuwige activist. Zoals er hier gezegd wordt, ben ik altijd bezig met world hunger en onrechtvaardigheid. Ik ben politicoloog van beroep. En dat is uh, wat ik, waar ik het meeste naar kijk. Maar dat is gewoon. Wat ik gedaan heb is. Mijn ouders komen uit Suriname. En in 1982 zijn er een heleboel mensen vermoord. Waaronder heel veel kennissen, vrienden van mijn vader. En uh, mijn ooms. En um, ik, in de jaren tachtig, was ik een van de weinige mensen. die daar mijn mond open deed. Ik heb een hele hoge prijs daarvoor betaald. En toen ik in Nederland was, begon ik daarover te schrijven. Mm -hmm. Omdat ik vond dat je nooit stil mag zijn. En dat nee. geldt in elke omstandigheid, je moet ook nooit stil zijn. Natasja, mag ik vragen, je zegt: Ik heb een hoge prijs betaald. Welke prijs is dat dan geweest? Mm. Ik, uh, ik heb namelijk toen ik daar, toen ik in Suriname was, ik ben gelukkig ben ik geholpen geworden. Ik kon uh, moet u zich voorstellen, ik ben in Rusland geweest en uh, ik, uh, ben, ik ben te grazen genomen, zo wil ik het noemen, door mm -hmm. een uh, aantal mensen die vonden dat ik een grote mond had. En dat heeft uh, ja zwaar geweest. Ja, ja, je bent in Nederland uh, aangekomen. Je bent gaan schrijven, want he, je wilde je niet bij de situatie neerleggen. Uh, is het daarbij gebleven bij het schrijven en op die manier uh, uh, uit te geven aan je ongerustheid? Ik heb um, al die tijd. Ik heb in uh, toen ik uh, de. de, de want mijn, ik wilde alleen maar wachten. Ik ben op een gegeven moment begonnen ook op 8 december in de kerk te praten, in de Aaron en kerk. En op een gegeven moment toen. Uh, we waren heel blij dat het proces zou beginnen. Begin jaren 2000. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwam die amnestiewet. Dat is vorig jaar geweest. En ja. ik heb op mijn verjaardag heb ik, uh, geen feest gevierd. Maar ik ben met 500 mensen naar het consulaat gegaan. En hoe heb ik je heb... die 500 mensen bij elkaar Facebook. gekregen? Facebook. Oh ja, dat is een goed middel. Ja. Ja. Ja. Facebook, Twitter, e-mail. Social, social network Social Media. Ja, ja, ja. Okay. So, social Networks, we praten zoveel met elkaar Natasja... maar ik vind het wel interessant, inderdaad. De Social Media uh, uh, bieden toch veel mogelijkheden. Zie jij die ook, Jan? Zeker. Het heeft een enorm effect. Uh, ik heb natuurlijk heel wat uh, in de trein gezeten... op weg naar de start... en, en uh, plaatsen waar ik vertrok met mijn wandeltocht. En iedereen heeft zo'n telefoontje en touwtjes in zijn oren... en zit ondertussen te chatten of te berichtjes te sturen. Dat, en, en Twitter en Facebook. Ja, het speelt een enorme rol, zeker. Dus je kunt dat goed inzetten. Dat is één, maar ik denk dat het menselijke contact... gewoon mensen ontmoeten... dus inderdaad met 500 mensen iets ondernemen... dat dat wel... Altijd een echte uh, uh, uh, voorwaarde is om iets te ondernemen. Ja, Facebook kan mensen, of, of Twitter of noem maar op, uh, dat zijn alle, allemaal social media die mensen kunnen uh, mobiliseren als het ja. ware. Zo heb je dat ook gebruikt, hè, ja. Natasja. Op die manier heb je die mensen bij elkaar gekregen. En op een gegeven moment staan jullie daar dan met z'n vijfhonderden voor dat consulaat. Wat, wat voel je dan op dat moment, Natasja? Um, voordat we naar het consulaat gingen, ik heb ze keurig netjes gebeld. Um, ik heb ze ook aangekondigd, want zo gaat dat in Suriname. Je belt netjes voordat je ergens naartoe gaat, je kondigt je bezoek aan. En um, ik heb gemeld... Heel... Ik moet je even onderbreken, Natasja, we hebben een spookrijder. Ik kom zo bij je terug, een spookrijder. Ja, rijdt u op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... dan komt u tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstol een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... dan komt u tussen knooppunt en Bokstol een spookrijder tegemoet. Einde bericht. Dankjewel. Een spookrijder dus op de A2-rij voorzichtig daar. Natasja, sorry voor de onderbreking. Um, jij zegt, ik heb me uh, gebeld. Zo doen jullie dat in Suriname? Je hebt gebeld, we komen eraan met z'n vijfhonderden. We komen eraan. Ze waren op dat moment al, uh, al gesloten. Natuurlijk, uh, ik ga daar niet zomaar zonder uh, de pers. Het was heel overweldigend. Ik dacht, ik bel alleen maar AT5 op. Um, t t t ik zat hier en ik was bezig smiddags. En uh, mijn telefoons, die gingen... Ik weet niet, het was verschrikkelijk. Ik zat eerst alleen, toen kwam iemand me helpen... met allemaal praten, met de pers. Uh, en terwijl we liepen, werden we door vijf, zes camera's gevolgd... van, uh, ik weet niet wie, van de NOS tot... Noem maar op, tot AT5, uh, die mensen, vind ik, ja. steeds geweldige mensen van AT5. Hoe ze me geholpen hebben ook, uh, natuurlijk binnen de mogelijkheden die ze hebben, maar dat was geweldig. Ja, veel aandacht dus voor, voor jouw actie en voor je protest voor de deur van het consulaat. Uh, wat heeft uh, die bijeenkomst opgeleverd uiteindelijk, Natasje? De bijeenkomst heeft opgeleverd dat meer mensen dingen zijn gaan organiseren... Uh, ontzettend veel mensen hebben we wel wakker geschud. Uh, het is nog niet genoeg. Omdat een heleboel mensen vinden dat de mensen die zijn overleden... in feite het verdienden om te sterven. Het is natuurlijk heel bizar dat mensen op die manier kunnen denken. Maar zo denken ze nu eenmaal. Ik ga ervan uit dat de afgelopen jaren... dan de boodschap niet zijn doel heeft bereikt. Dus het is zaaks dat je door blijft praten en uitleggen dat niet omdat mensen rijk zijn of omdat ze zogenaamd uh, gestudeerd hebben, dat zij vermoord moeten worden. Dat kan nooit, kan nooit de reden zijn. En jij blijft en... die boodschappen uitdragen. Die boodschap blijf ik uitdragen. En ik blijf ook uitdragen dat rechtvaardigheid... dat recht voor één, recht voor allen. En we moeten altijd waken voor de democratie, ook hier in Nederland. Natasja ook Adema, dank je wel voor je reactie. Geen dank. En ik wens je nog een goede nacht. Van Natasja gaan we naar Alicia. Alicia, goede nacht. Ja, goede nacht. Ik heb uh, bewondering voor deze meneer, die heeft wel gelopen. Ik krijg het gevoel waarom ook parlementsleden of uh, mensen... Uh, zij bedrijven politiek. Zij moeten wel gewoon ook op zijn eigen manier contact krijgen met mensen. Dat moet niet een moment op naam bij de verkiezing. Nee, uh, nee. Ze zijn gewoon bezig met mensen zodra ze hebben bemaand hun zetel. Ze zijn het collectief vergeten. Ik vind een tegenstelling in hun houding tijdens de verkiezing. Ze zijn lief en leuk. En na de verkiezing, als u belt met hem of u schrijft een brief, u krijgt... Uh, uh, ja, nu op je orkest. Ja. Ik heb uh, een campagne uh, in Limburg uh, mee gedaan. Uh, en uh, en uh, ik heb gemobiliseerd moskeeën en mensen om te stemmen op de PvdA, PVDA op uh, een parlementslid van buitenlandse afkansen. Ik wil geen naam noemen van hem. Nou, dat is ondankbaarheid tot met wat. Hij heeft mij zelf een woord van dank. Ja, ik ga, ik ga eventjes naar uh, mijn gast, naar Jan Spuurman. Alicia zegt, ik heb een campagne gevoerd voor de Partij van de Arbeid. Je krijgt geen woord van dank van de lokale bestuurders. Dus dat is heel onbevredigend. Dat is ongelooflijk uh, jammer. En dat is precies mijn pleidooi. Organiseer die, die, die, die politieke partijen niet alleen maar als een campagnemachine... maar ook als een vereniging waar je elkaar weten te vinden en waar je elkaar uh, de hand kunt reiken... en met elkaar kunt optrekken. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat mensen uh, uh, in de campagne worden gevraagd. En er wordt dan veel gevraagd aan mensen. Maar Om... die kunnen ze verheffen, hè. Ze verheffen als we, zodra ze zijn minister geworden of parlement is. Ze verheffen op, op, ja, ja. op mensen en ze zien nu niet zitten... Bij de verkiezing, ze ja. komen hier. Nee, ja. nee, en ik vind het wel, is geen goede manier van uh, politiek bedrijven. Omdat, uh, ik ben dat je, met u eens. Je kiest voor het collectief. Ja. Je kiest voor het collectief, moet je niet verwaarlozen, je collectief. Exact. Omdat als individu, hè, je gaat gewoon, Zodra ze zijn in, in de kamer zijn, een individu. Zij denken niet, ze zijn bezig met wetten en uh, met uh, bureaucratie. Ja, ja, ja. En ik vind de structuur van de PVDA, dat is een zeer slechte structuur... Ze hebben een bestuur die is niet gekozen. Ze moeten gewoon via leden. Ze hebben ervaring met de partij van Arbeid. Die kunnen wel gewoon zitting nemen in, de, in het bestuur. Ze hebben wat uh, in hun hoofd. Ze kunnen wel het best hebben, behelpen. De PVDA. Ik ga je even onderbreken. Alicia, uh, uh, je zegt het is slecht georganiseerd bij de Partij van de Arbeid. De ja, bestuurstructuur. Uh, ja, dat zeg je. Uh, uh, wat vind jij daarvan, Jan? Uh. Ik heb mij in de afgelopen twee jaar geconcentreerd op die voettocht. Ik weet dat daar nu initiatieven zijn genomen om, die, om iets aan die structuur te doen. Maar ik heb daar eigenlijk geen kennis van genomen... omdat ik te druk was met mijn, mijn eigen project. Dus wat de laatste stand van zaken is, weet ik niet precies. Maar wat ik in zijn algemeenheid wel kan zeggen... wat ook mijn ervaring is in mijn eigen afdeling... is dat het heel moeizamer gaat en heel moeizaam is. En... Uh, maar dat is in mijn afdeling en in de andere afdeling gaat het wel goed. Ja. Niet overal is het zo beroerd en niet overal is het, is het zo slecht. Uh, of is, gaat het goed? Het, is, het, het, het, het, het hangt erg af van waar je hebt en welke mensen er zitten. Ja, ja maar de klacht van Alicia, dat, ja, dat je die, campagne die, dat, voert als dat ja, nodig ja, maar is. Dat herken en je ik, krijgt geen woord van dank. Ja, dat herken ik zeer. En, en, uh, en dat mensen, en, want zij zegt nog wat. Ja, zij zegt ook als mensen dan eenmaal uh, in het parlement zijn, zitten of in de gemeenteraad. of in de ministerraad. dan houden ze zich niet meer bezig met, met die mensen die in de gestreden ja. hebben. Ja, ik denk dat het hier gaat. Kijk, dat is het grote verschil met, met, met, met Luik. Maar ook met Friesland of Amsterdam. Uh, daar, staan, daar is een veel grotere en directe band tussen, tussen, de, tussen de parlementariërs, door de volksvertegenwoordigers. en het volk. Dat is typisch. Dat is heel typisch. En dat is niet overal. Er zijn streken waar echt een hele bestuurlijke verhouding is. Eenmaal wethouder of eenmaal gedeputeerde of. Kamerlid, Ja, dan hou je afstand. Ik heb daar op mijn tocht ook hele pijnlijke dingen mee ervaren. Ja, ja. Alicia, tenslotte, uh, Ga je ooit nog een keer campagne voeren voor de Partij van de Arbeid? Nee, voor de partij wel, maar voor die persoon niet. Ik begrijp het. Voor die persoon die ik heb... Bos, wanneer hij was als lijsttrekker, lijst, uh, ja. heb ik gewoon uh, in de hele Limburg gewoon geadviseerd mensen op te stemmen op hem. Ja. En uh, wanneer uh, uh, ik heb hem uh, een brief geschreven, heeft hij mij een onzichtkaart. ...waar hij bedankt mij wanneer hij heeft gewonnen die verkiezing in 2003. Hij uh, mm -hmm. mm -hmm. uh, was het een beetje, ik vind het een beetje een domme gedoe... ...dat hij heeft wel tegen een journalist gezegd ...nee, ik zal u niet vertellen wanneer, uh, wie wordt het de premier. En heeft hij geschoven in die tijd, uh, Cohen. En uh, ja, terwijl hij heeft de meerderheid van zitten, uh, hij heeft de meerderheid die kan... Hij was een beetje slim, hij zei, nou, ik word gewoon de premier. Ja, dat vond Had je niet slim? Hij heeft gedaan, hij heeft hij geschroven, hij heeft hij gewoon laten wachten, de journalist. En ja, dat, dat is een slechte spel, hij ja. heeft ook tegen hem gespeeld. Ja. En later, uh, ja, hij wordt het niet premier. Uh, nee, nou, dat wordt je niet slim gespeeld. om moet je even onderbreken? Het jammer, jammer genoeg. Nee, Als ik je, alicia, alicia, Alicia, ho ho, Alicia, wacht even, juist. nog ben nu twee keer. Uh, als uh, in... in uh... Alicia, ik ga je even onderbreken, want uh, uh, je, ik weet niet of je mij verstaat, maar uh, uh, je gaat zo snel dat, dat ik het niet meer helemaal kan volgen, uh, dus ik ga je even onderbreken. Jij zegt, ik wil nog wel campagne voeren voor de Partij van de Arbeid, maar niet meer voor de persoon voor nee, wie voor ik nu campagne heb gevoerd. Niet. Dat doe ik niet meer, want dat vond ik uh, te ondankbaar wat dat betreft. Ik bedank je voor het uh, bellen, en ik wens ja. je nog een uh, goede Succes nacht. Succes met uw uitzending. Ja, dank u wel. Dag, ja. Alicia. Ja, en ik roep nog een keer op. Op welke manier heeft u het heft in de handen genomen... om het leven mooier en leefbaarder te maken? Wat voor initiatieven heeft u ontplooit? We hebben al een paar mooie voorbeelden gehad... maar ook een voorbeeld van iemand die, die niet zo blij is, Alicia. Mm. U kunt bellen, 0800-1121. Mail kan naar casaluna.ncw.nl. En twitter dat, dat kan met de hashtag Casaluna. En ja, Jan Schuurman, mijn gast uh, vannacht... die uh, vertelt van uh, de ontmoetingen die hij heeft gehad... met mensen onderweg uh, tijdens zijn wandeltocht... over die ontmoetingen verschijnt uh, eind van dit jaar ook een boek uh, trouwens. Uh, ook mede gefinancierd door de via die Beckman Stichting. Hè, de, uh, het uh, wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Daarover straks meer. Maar ook muzikaal vertellen we uh, vannacht de verhalen van gewone mensen. Zoals dit liedje van Gerard van Maasakers Achter de Schuur. Een paar jaar terug uh, verscheen er een cd... waarop andere artiesten het werk van Gerard van Maasakers zongen. Gerard van Maasakers Anders, zo heet dat album. En dit is dat liedje, Achter de Schuur... maar dan in de uitvoering van Normaal... Voor man zit in een brommer tegen de stal en lukt dan naar binnen. De tafel gelekt in alle lubentrouw. Ik kan beginnen, maar het is er zo stil, er steekt je de radio aan. En vader, die staat naar het overkleden. Moeder keek zo aardig aan, ze zei: Jongen, het zal niet meer gaan. De schuld is te hoog opgelopen, jongen, het zal niet meer Jongen, het zal niet meer rond En hij wil weg, iemand weg. Naar zijn plukken achter de schuur. en kijk met zijn vriendjes wie het fietste komt wissen hier had hij zijn plekken achter de schuur daar iets zo geweest en met zijn dientje was het hier de eerste keer onbeholpen, verliefd en verleggen had het niet gedaan zo mooi en nog een keer en toen had ze zijn dientje gevraagd of ze voorin zou veel. Jongen, het zal niet meer gewoon, want dit vertalen overmee. Had hij gezegd? Maar nu moet hij weg. Hij wordt weg van zijn plekken en van de schuur. Te janken achter de schuur en die vloekt verdomme. Hij schuift met zijn hakken tegen de muur. Hoe kon het zo bovend komen? Wat wordt hij nou hij was nog zo vallen van blam. Nog een paar jaar dan zal het van hem zijn. Nou, door hem no niks meer van. Hoe had hij zo blind kunnen, man. Dat som vaart niet zal lopen. Jongen, het zal niet meer gaan. Maar dat zie de boerderij zijn verkopen. Jongen, het zal niet meer gaan. En noem moet je weg. Ik moet weg van zijn flesken en van de schuur. Dit staan, achter de schuur en bal dat niet was. radio 1, casa luna Helco Span. En mijn gast in Casa Luna is nog steeds Jans Kuurman hes Hij wandelde door Nederland, sprak met gewone mensen... en kwam tot de conclusie dat die gewone mensen vaak niet gehoord worden door de politiek. En dat moet veranderen, vindt hij. Daarop vooruitlopend zijn wij vandaag benieuwd naar de verhalen van mensen... die zelf het heft in handen hebben genomen om het leven van henzelf en dat van anderen mooier en leefbaarder te maken. U kunt bellen. 0800-1121. Mail ik kan naar Casaluna en twitteren met hashtag Casaluna. Uh, er kwam bijvoorbeeld een tweet binnen van P. Floor... en die zegt... Uh, de uh, overheid moet proberen te denken vanuit de burger. Ja, dat is een mooie opmerking. Het lijkt me heel verstandig. En dat gebeurt onvoldoende, zeg je, tot nu toe? Ja, je kunt niet. Er, misschien. Uh, ik, nee, er wordt gedacht vanuit structuren en uh, uh, het lot van uh, burgers is uh, ondergeschikt aan dat van structuren. In zijn algemeenheid, ongetwijfeld zullen er uitzonderingen zijn. Maar het zou omgekeerd moeten zijn. De ja. burgers zou centraal moeten staan. Ja. En diezelfde zei zegt ook: oh, komt er? Hoorde ik nou goed dat er een boek uitkomt van Jans uh, Voetocht? Ja, ja, ja. Ik, dus, uh, precies. Wanneer durf ik nog niet te vertellen, want uh, dat is allemaal nog. Uh, een bespreking, dat komt allemaal wel later deze week. Maar er komt zeker een boek. Kijk, aan de telefoon Jos. Jos, goeiedag. Goeiedag. Jos, je bent hard aan het werk, hè? Ik ben heel hard aan het werk. En ik, ik had, ja, ik hoorde Jan heel, met, ja, heel bevlogen praten... over, over zijn, zijn, zijn, ja, zijn ideeën over kleinschaligheid. Ja. Dan nou, denk ik dat er voor hem toch nog wel een, hele, een heel terrein open ligt... Vertel. Maar dan in Zeeland, daar hoeft hij in Nederland niet voor door te lopen. Nee, nee nou, nou woont hij al in Zeeland, dus hij is, uh, hij is al uh, in de buurt. Woon jij ook in Zeeland, Jos? Nee, ik, uh, ik kom wel elk weekend in het seizoen vanaf 2006, en dat wordt dit jaar weer, zit ik op Noordbeveland, ja? In Wiskerk, dus net voorbij Kat. Ik ken het landschap en ik vind het zo ontzettend mooi. En het is zo geweldig, maar het is aan het verdwijnen. En dan verdwijnen de boerderijen, de verdwijnen de akkerbouwers, want die hebben geen bestaansmogelijkheden meer. Uh, in, in die, in die, in die ja, betrokkenheid heb ik, ben ik een, een akkerbouwer tegen het lijf gelopen in Quaardamme of Zuid-Beveland. Ja, ja. En die man die maakt baktarwe. Mm. Dus die maakt tarwe. Ja. Eigenlijk hebben we in, in Nederland alleen nog maar tarwe uit... hoofdzakelijk Frankrijk en Amerika. Dus echt buitenlandse tarwe. Mm -hmm. en, maar die maakt baktarwe. En dat doet hij op een ja al 25 jaar. Die laat hij malen op een molen in België. Ik ja. ben er toevallig drie weken terug geweest. Okay. Uh, maar dat doet hij met zoveel passie. En daarmee kan hij dus een hele hoop hectare tarwe uh, zonder subsidie kan die, uh, telen. Ja. En dat daarover laten maken. En wij met een man of 25 bakkers betrekken zijn bloem en meel. Want jij bent, dat moet ik even zeggen Jos, jij bent bakker. En je bent op dit moment de broden voor het weekend aan het bakken. Nou, ik ben zo ontzettend drukdoende, want het is je carnaval. Het is een gekhuis. huis. Oh, waar, waar ben je vandaan dan? Ik zit in Noord-Brabant. In Noord-Brabant, oké. Okay. Ja. Maar nee, ik wil alleen maar zeggen dat. Er... En ik, heb die man bezig, ik zie die man bezig. Ik betrek nou al vanaf 2008 uh, meel en Bloem van hem. Nou, dat is een grandioos product. Het is een. een, een uh, uh, nou, het is een tweeledig doel. Ik heb een geweldig product in huis om heel lekker en mooi uh, brood van, van, van te pakken. Ja. Uh, ik zie die, die bevlogenheid van hem. Nou ja, dat wordt beloond, want hij, hij heeft klanten. En het Zeeuwse land kan in stand worden gehouden. Prachtig. Ja. Wat vind je ervan, ja. Jan? Nou, het is, ik vind het ontzettend leuk dat je belt. Uh, ik heb op mijn tocht, um, en, en als je mijn verslagen ziet... Ik heb het zoveel als mogelijk... Ik ben bijna altijd naar kleine uh, zelfstandige bakkers gegaan. Ja. Dus elke week... En, en ik werd er ook wel door uh, mensen die mij nou, bij hebben gevolgd... Um, omgehekeld, mm -hmm. want ik deed dat heel consequent en heel bewust. Ik ben bijna door het hele land bij bakkers geweest. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats heb ik een heel groot deel van mijn tocht... Uh, juist uh, gefocust op die, op, die, op die lokale voedselvoorziening. Ik ben ook bij Piet van IJzendoor in, in Wolde geweest... van de, de Zonnehoeven, ja. uh, die, die ook maakt, die die uh, uh, vermaalt en, en in zijn bakkerij op, op, die, uh, op die hoef in Zeewolde uh, uh, tot broden maakt. Mm -hmm. Dus uh, Nee, ik ben helemaal opgetogen. Maar ik kende het voorbeeld uit het Kwadendamme niet. En ik weet niet waar je uh, precies in Noord-Brabant zit, want ik kom zeker langs en ik ga de boer opzoeken als ik weet wie het is. Nou, dus is Leon de Winter. Ik ga hem zeker opzoeken. Doe hem doe van mij de groeten. Zal ik ja. zeker doen. Ik kom elke drie weken hier zijn bloemen mail brengen. Ja. Maar ik, ik... de, de, de, de betrokkenheid van hem ja. en het product waar ik mee kan werken. Ja. Toen heb ik Carla Pijs een brief geschreven. Ja. De commissaris van de koningin in de Zeeland. Van de koningin. Ik zei: Jullie Zeeuwen zijn prachtige mensen, maar jullie zijn veel te bescheiden. Mm -hmm. Jullie hebben in de zak van zuid Zuidbeveland die geweldige uh, boomgaarden. Ja. Ja. Nou, als daar niet heel erg aan getrokken wordt, en dat mm -hmm. hoeft niet met subsidies, maar... Nederland zou zo ontzettend trots moeten zijn op hetgeen wat ze hebben. Ja. Dan je en helemaal... die producten ook gebruiken dus. En die producten ook daadwerkelijk gebruiken. Ja. Ja, ja. ja ik ben het daar helemaal mee eens. Ik, ben, ik vind het geweldig pleidooi. Nou, Jos, jij bent uh, de brood voor het carnaval aan het bakken. Heb je nog een uh, speciaal carnavalsbroodje gebakken? Nee, want het is hier... Uh, ontzettend veel klein brood, dus ja. broodjes, krentenbollen en dat soort uh, geheim. En dan uh, heel veel brood voor koffietafels voor de boerenbruiloften. De boerenbruiloften, de gezellig. En, en wat, is, wat is je specialiteit? Wat is het broodje waar je het meest uh, trots op bent? Nou, ik ben heel erg trots, Daar gaat zo meteen de oven in. Dat is, noem uh, uh, noemen ze dat, deze brood. O oh ja. En dat is vreselijk lekker. En dat is 100% Syrfse tarwe. Nou, dat is, dat is, dat is, dat is een juweel. Nou, dan, dan hoop ik dat uh, heel veel mensen als in Brabant... En nou langskomt, dan krijgt u mij een, een uitgebreide um, assortiment Decem uh, spul. Uh, nou, geweldig. He? Van allemaal Zeuwse tuin met En weten we, weten we hier waar je, waar je te vinden bent? Want dat heb ik nog niet gehoord. Nou, ik ben in Liemde te vinden. In Liemde? Liemde. Oh, daar ben in over, ja. Tussen Sertogenbos, afslag 26, Sertogenbos ja. Eindhoven. Jawel. Ja. Nou, dat kan niet missen. Nou, nou in, in Liemte wordt gebakken met, uh, met uh, tarven. mail van Zeeuwse Tarwe. Jos, mag ik je bedanken voor je telefoontje? Ik wil Jan nog even zeggen, als hij, als hij dus werkelijk naar, naar, naar Leon gaat, nou, daar gaat de wereld voor hem open. Ik verheug me op, op, op, op, op de, de, het, het uitstapje naar Kwaadendamme. Oké. Okay. Jos, dankjewel voor het uh, bellen. Ik wens je nog een uh, goede en werkzame nacht. En heb je nog wel even tijd om carnaval te vieren straks? Helemaal niet. Oh, arme man, de hele komende dagen niet? Nee, want ik moet, uh, ik moet waarschijnlijk morgen werken en tot en met dinsdag. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik doe het veel te graag. Nou, de, de, dan wens ik je een mooie baknacht. Dankjewel Succes voor het bellen. Succes met de bakkerij. Gaat lukken. Hoi hey, Jos, dag. Van Jos, uh, wat, wat een mooie energiek verhaal. Uh, dan van Jos naar André. André, André goedenacht. Ja, goedendacht terug met André. Daar, André. Ja, het gaat mij om het volgende. Het idee van uh, de kleine schooltjes in, uh, in de krimpgebieden. Ja, ja, dat idee dat uh, Jans Kuurman heeft net uh, introduceerde. Ja, ja. ja, ik vind het op zich een heel goed idee. Mm -hmm. Ja, maar uh, ik zet voor mij een groot maar aan. Er werd gesproken onder andere als voorbeeld... een vrouw met twee kinderen die vanuit de stad daar naartoe zou gaan... omdat dat beter is. Mm -hmm. Voor die kinderen ben ik het voorkomen mee eens. Maar die vrouw wordt in een isolement geplaatst, kan ik u vertellen... En, wa en waarom denk je dat? Nou, ik woon zelf in een dorp en ik kom vanuit de stad. En waar woon je ja, als Ik woon vraag hier man? nu ruim vijf jaar. Ik heb nu aansluiting. Want je wordt in eerste instantie eigenlijk getolereerd in plaats van geaccepteerd. Ja, en waar woon je maar als het vraag mag, is niet André? met uh, mijn streekgenoten. Dat zijn mensen die ook uit het westen komen. Ja, waar woon je? In welke streek woon je? Ik woon in Zuidoost-Groningen. Zuidoost-Groningen. Dat is in de... Is... de buurt van Ter Apel, Stadskanaal, Emmen. Ja, ja, en jij zegt mensen die van buiten in zo'n streek komen wonen. Die, dat duurt een hele tijd voordat je aansluiting vindt. En als je dan ja, aansluiting ja, vindt, vind je bij ja. mensen aansluiting die ook uit een andere streek komen. Hoe, hoe denk jij dat dat zal gaan, Jan? He? Die, die, die moeder met die twee kinderen, die uit de grote stad ja. in nou, Kats komt dat wonen. Ze kan makkelijker. Ze kan zo een prachtige woning hier, hier. Helemaal geen punt. Dat heeft ze binnen een half jaar. Nee, maar die aansluiting bij de bevolking, dat is lastiger. Uh, Jan Schumann, hoe, hoe zie dat jij dat? Dat het wat beter gaat. Uh, omdat ze natuurlijk op, die op school gaan en ze dan met andere ouders contacten hebben. Ja. Dat zal het wat bevorderen. Maar er is natuurlijk altijd... Wat bijvoorbeeld een groot mazel zijn, is een alleenstaande vrouw... die bij andere echtparen over de vloer komt... Dat is meer een sociaal probleem in het algemeen. Denk ja, ik. dan zal de, dat zal toch altijd zijn. Wat, hè, wat, wat doet mijn man? En, en dat soort, soort gevoelens. Dat soort gevoelens kennen men hier wel hoor. André, ik ga het even voorleggen aan Jan Spuurman-Hes. Uh, uh, dit dit uh, probleem dat André aan, aansnijdt. He, je kunt wel een vrouw met uh, twee jonge kinderen verplaatsen van, ik zeg maar wat, Amsterdam naar Kats. Maar hoe gaat zo'n vrouw zich thuis voelen en hoe uh, vindt ze iemand aansluiting inderdaad? Um. Ik kan even in ieder geval voor Cats, maar ik heb dat in andere dorp ook meegemaakt. Ons dorp is vrij geïsoleerd op noord want het is echt een uithoek aan de oostkant van het eiland. En uh, er is altijd een enorme solidariteit geweest en tegelijkertijd een openheid naar buiten. Dat is een hele oude traditie, gaat zelfs terug tot Floris de Vijfde. De graaf van Holland en uh, Zeeland, de uh, stichter van de Ridderzaal en Muiderslot is nadat zijn vader werd vermoord in kats opgevoed. Dus ze hebben een oude traditie. Um, wij, ja. hebben, wij hebben ervaring met mensen die uit asielzoekerscentra kwamen. Die werden bij ons in een dorp tijdelijk opgevangen. En uh, dat, dat, dat was een, uh, een enorme, warme omarming. En die mensen kregen hun plek in de samenleving... en deden onmiddellijk mee. En, en, en zo zal het ook gaan in de toekomst, als, het, als, als er bijvoorbeeld iemand uit... een moeder met twee kinderen uh, in ons dorpje zou komen... dat zou huis op zijn plek komen. Ja, dat is een maar, mooi compliment van ja, Kans, maar, maar in Ter-Apel-omgeving... zou dat wat ja, moeilijker gaan, zegt André. Nou, dat hangt natuurlijk ook af hoe je jezelf in de gemeenschap opstelt. Maar wat ik wel denk wat noodzakelijk is... dat als dit gebeurt... wat André heeft wel een, voor een deel gelijk. Je moet natuurlijk wel zorgen dat iemand niet geïsoleerd raakt. Uh, zeker niet als, het, als de omstandigheden uh, delicaat zijn. Of weet ik wat, uh, wat, wat voor een droeve verhalen mensen soms meemaken. Uh, dan moet je wel zorgen dat je dat een beetje opvangt en organiseert. Daar kunnen de kerken een rol in spelen. Daar kunnen de dorpsgemeenschappen een rol in spelen. Uh, er zijn allerlei vormen en gemeenschappen in dorpen, verenigingen... Ik, ik ben in Klazinaveen en ik ben ook in Ter Apel geweest... waar meneer vertelt, ik ken dat gebied waar hij over spreekt. Ik ben daar te voet doorheen gegaan. En ik, ik, ik zie dus de beelden vormen ook ook, Emma compascuum. Ja, daar zijn wel structuren. En je moet, het, je moet zorgen dat je die aanspreekt in dit soort gevallen. Ja, hoe heb jij dat gedaan zelf, André? Toen je daar kwam wonen, hoe heb jij geprobeerd om aansluiting te vinden... bij de plaatselijke de bevolking? Gewoon normaal contact leggen met mensen, een praatje maken, vriendelijk zijn. De vriendelijkheid is hier, is hier groot, hoor. Maar dat is, is gewoon een vriendelijkheid. Ja, waarom zou je niet vriendelijk zijn tegenover een vreemde? Ja, ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar je komt niet verder. Ik zie ook onderling weinig contacten tussen de groepen... Zelf. Het ligt ook aan de Groningen hier in de omgeving, hoor, heb ik begrepen. Het is een wat uh, gesloten uh, ja, heel erg, ja, volksaard heel erg. in Groningen. Want, want mensen die 40 jaar naast elkaar wonen, komen niet bij elkaar. Ze spreken hooguit dus als ze contact hebben met elkaar over de heg of zo met elkaar. Er komt alleen eigen, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat zou dus een probleem kunnen zijn voor mensen die van buiten ja, uh, ja, daar komen ja. wonen. Plus, plus de enorme druk, want er is hier een enorme werkeloosheid. Die is veel groter als elders in Nederland. Ja. Zeker onder de jeugd. Ja, ja. Die enorme druk die die vrouw zal voelen. om uh, Die wordt gedetacheerd en die wordt gedwongen in arbeid. Die druk is hier heel groot. FNV is het nu aan het aanpakken. Die is een onderzoek aan het verrichten. Het is uh, niet prettig voor die mensen. Nee. Ik ben oud, dus ik heb er geen last meer. nu geen last meer van. Ik heb het zelf om mijn 60 jaar nog meegemaakt. Dat ik gefeliciteerd werd en mijn heb uh, om mij te detacheren. Ja. Terwijl ik uh, elders in Rotterdam volledig afgekeurd was. André, ja. ik vat even kort samen wat je zegt. Op zich een goed plan van die scholen. Alleen wees je ervan bewust dat het af en toe moeilijk kan zijn om uh, ja, het uh, te, te integreren. Er veel meer moeten veranderen aan, de, aan, de, aan, de, aan het sociale gebeuren in al die uh, ja, zeg maar streken enzovoort. Veel And... meer en veel grotere be begeleiding okay, daarin And... zeker. André, pun... dat kunnen slagen, ja. Je punt is duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Goed. Niet ik wens je nog dag. een goede nacht. Dag. Ja, Toen ik uh, vanmiddag voor mijn platenkast uh, stond en uh, muziek uitzocht voor dit uur...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 Uiteraard zou ik haast zeggen, Louis Davids, de kleine man. En als je dit liedje hoort, dan denk ik altijd weer... het is nog zo actueel. Absoluut. Nog steeds. De tijden zijn veranderd. Misschien zijn de hoofdrolspelers veranderd. Maar de basis klopt nog steeds van dit lied. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wel treurig? Ook. ze zijn 80 keer verder. Nee, maar je ziet wel degelijk een enorme tweedeling in de samenleving. Die zie ik echt. Die heb ik echt ontdekt. Wordt Met er ook het. aan gewerkt aan de basis? Om die tweedeling kleiner te maken... Ik Wat ik ik je gehoord hebt uh, op je wandeling? Nou, kijk, er zijn mensen die gewoon een, een onderdeel vormen van de, van de grote, internationale, georiënteerde economie. En er zijn mensen die aan hun dorp, aan hun wijk, aan hun regio, aan hun al, al, waard uh, zijn gebonden en daarin leven. En, er is een, en, en dan kan men wel zelfs in het buitenland op vakantie gaan, maar is men lokaal georiënteerd? En er zijn mensen die vliegen over de wereld. Mijn broertje woont in Vancouver. Nou, de, de, de, de, dat is een heel ander, ander leven. En ik woon in een heel klein dorpje in Kats. Dat is al een groot verschil. En dan heb je nog gevoel in de opleiding. En, en, en geluk in het leven en ongeluk in het leven. Er zijn zoveel factoren die... Uh die bepalen of je aan de ene kant of aan de andere kant van de streep kan wandelen. Maar hoe, hoe kun je er nou voor zorgen? En hoe zie je dat dat gebeurt hè? als je wandelend door het land gaat... dat die twee groepen elkaar wel blijven verstaan? Hè, de ene groep inderdaad die leidt een internationaal leven, internationaal georiënteerd. Ik bedoel, eh, die, die, die nou, daarom, koppelt de welvaart aan de... Eh, daarom, eh, ja, ja, aan de nou, daarom vind ik dat voorbeeld van dat schooltje zo belangrijk. Eh, in zo dat kun je natuurlijk ook in grote scholen... maar in, in kleine scholen kan dat dus ook heel goed, dat je dat je ieders kwaliteit opzoekt en dat met elkaar verbindt en herkenbaar maakt. En, en, en niet uh, uh, scholen voor hoog uh, intelligente kinderen... en scholen voor laag intelligente kinderen, maar hou ze bij elkaar. Ik vind dat toch echt wel van belang. Maar um, uh, uh, hoe kun je dat nou um, uh, uh, een beetje... Um, ik denk dat het van belang is dat we in onze samenleving... daarom was dat voorbeeld van de orgelman ook zo van belang... Um, dat we uitgaan van de kwaliteiten van mensen en niet van hun gebreken. Dat we oh, de, de, Kijk naar wat iemand kan en niet naar wat hij niet kan. En als je ieder op zijn eigen kwaliteit aanspreekt... heeft elk mens zoveel kansen en mogelijkheden. En uh, is er een toekomst voor ons allemaal. Maar als je uitgaat van wat iemand niet kan, ja, dan... dan, dan dat is het hopeloos. Ja, ja, en dat is ook iets wat je, wat je wil meegeven aan, aan de politiek... en ook aan jouw eigen partij, aan de Partij van de Arbeid. Van ja. Kijk naar wat mensen kunnen... en probeer op die manier mensen verder te ontwikkelen. Ja. Ik, ik vond net ook dat gesprek... wat, wat we hadden met Jos heel mooi, ja. die bakker daar in Brabant... die ja. zo enthousiast was en ja. ook... Hè, besloot om echt mail te gebruiken van Zeeuwse tarven. Ja. Jij noemde al even een bezoekje toen dat je gebracht hebt... aan een boerderij uh, in Zeewolde. Ja. ja, dat is een ongelooflijk belangrijke ontmoeting geweest. Ik ben... Dat was een advies van mijn vriend Felix Rottenberg. Die zei, je moet naar Piet van IJzendoorn. Op de Felix-manier. En, uh, en dan ga je als Felix Rottenberg uh, wat uh, zegt, uh, dan weiger je niet. Hè? Nou, vooral omdat hij een enorme bekommernis heeft... Over voor landbouw en, en, en uh, uh, uh, voedsel... en alles wat met het land en de aarde te maken heeft. En... Uh, uh, ik heb in dit geval met veel plezier zijn, zijn, uh, zijn uh, richtingaanwijzingen opgevolgd en ben inderdaad bij een boerderij gekomen. Dat is de, Zee, uh, de Zonnehoeve in Zeewolde. Ze hebben een prachtige website, luisteraars, kijk daarop. Uh, maar dat is een groot bedrijf waar uh, zorg uh, uh, onderdeel is. Maar ook het is een gemeen bedrijf: akkerbouw, veeteelt. Ze hebben een grote uh, uh, uh, stalhouderij. Ze doen aan tuurbeheer. En het aardige is. Het is een boerderij met 200 hectare. Biologisch, bio, dina, uh, biologisch dynamisch mm -hmm. la, uh, landbouw. En um, uh, op die 200 hectare. daar ontlenen ongeveer 43 mensen. een volwaardig inkomen aan. Nou, dat is, dat is echt heel uitzonderlijk. En Piet heeft dus ook zijn eigen tarwe. geselecteerd en doorgeselecteerd en doorgeselecteerd. om inderdaad de tarwe van het eigen land te kunnen gebruiken in de bakkerij. En die bakkerij is een volwaardige grote bakkerij... die onder meer het brood levert voor die bekende marktkramen... die zo geel zijn. Uit Spakenburg. Uit Spakenburg. Ja, dan weten we over welke marktkramen we het hebben. Precies. Maar dit is dus ontzettend leuk. Het is een zeer florerend bedrijf... waar allerlei facetten en de relatie tussen het... Tussen het platteland en de stad inhoud en richting wordt gegeven en wat echt een toekomst heeft. Je hebt de enorme geïndustrialiseerde voedselvoorziening uh, van de grote bedrijven, de grote multinationals. En dat wordt verkocht in een zeg maar, soort markthallen... wat supermarkten tegenwoordig zijn. Hè, waar je 35.000 verschillende producten kunt kiezen. Niet bij ons in, de, in Konijsplaat. Daar is het gelukkig overzichtelijk. Dat is een heel klein supermarkt. Ja, 3500 producten. En daar kun je alles vinden wat je nodig hebt. Maar goed, in een grote supermarkt is het tien keer zoveel. Nou, dat is een bepaalde manier van, van, van, van uh, organisatie van de landbouw... en van de voedselvoorziening die, die ons ook heel kwetsbaar maakt. Want ja. De, maar jij zegt dus eigenlijk ook, als ik dat verhaal ja. zo hoor... Hè, en dan refereer ik ook aan die bakker die net belden. aan Jos, mm. uh, je moet niet alleen ervoor zorgen dat mensen uh, de kansen krijgen die ze verdienen... En, en dat je mensen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt eigenlijk ook dus voor dit land. Zeker. Ik bedoel, we hebben tarven, we kunnen meel maken, we kunnen brood bakken van eigen tarven. Ja. En veel van ons, uh, uh, ons gaat in het veevoer. Ja, dat is krankzinnig. Dat is echt heel krankzinnig. En, en, en het, het zou uh, ook een richting zijn voor de eerstkomende 25 jaar... om die relatie tussen de opbrengst van de landbouw... en de voedselvoorziening in de steden, om die te herzien... en opnieuw te, te eiken eigenlijk. En om die verbinding weer... Dat voorbeeld van Jos was geweldig. Ja. En dat is echt een sleutel. Ik denk dat dat noodzakelijk is. Ik heb gezien, ik kwam bij een melkfabriek in Eindhoven... waar alle dagverse melk wordt gemaakt. Uh, karnemelk, volle melk, halfmelk, uh, yoghurt, vla, alles. Grote fabriek van een groot... In die familie. makkelijke pakken. Precies, met die dopjes. Nou, en ik sprak met de vrachtwagenchauffeur... die die dopjes kan brengen. Die dopjes worden gemaakt in Luxemburg. Die vrachtwagenchauffeur moet ontzettend letten op de marges... want die zijn minimaal in de transportsector. De tijdmarges... Nee, in. de financiële marges. Dit, dit, dit, dit, dit, uit Polen rijden ook. En uit, uit, overal komen vandaan hele goedkope chauffeurs. Dat is allemaal. Dus je moet echt heel secuur en heel goedkoop proberen te rijden. en de kosten proberen te dekken. De chauffeur had een week lang de boordcomputer van zijn vrachtauto kapot. En die dopjes moesten naar die fabriek. Zonder dopjes geen melk. In geen enkele supermarkt in Nederland. Um, uh, en het, gelukkig liep het net goed. Het was 1.900.000 en nog veel meer dopjes dat er in die vrachtwagen zat. Ja, ik heb het allemaal precies opgeschreven. Ja. Maar er zit, dus één akkefietje en één extra lekke band. En die, en die fabriek had geen dopjes voor de melkpakken. Ik bedoel, zo kwetsbaar en is alles. Geen melk. Bijvoorbeeld. Dat zou je anders moeten kunnen organiseren, denk ik nou ja, dan toch? Je kunt dat niet allemaal anders organiseren. Maar je moet wel een, een, een buffer hebben dat als het een keer misgaat. Dat je een ondervang hebt. Dat je in ieder geval kunt zorgen dat er in Amsterdam eten is. Want je kunt je toch niet voorstellen... dat er vier dagen geen voedsel is in Amsterdam. Nee, geen Weet je wat melk is? is. Omdat melk de uh, ja. vrachtwagen niet kan rijden... omdat de bordcomputer kapot is. Uh, bijvoorbeeld. Ja. We hebben nog één beller. Uh, Anja, Anja, goeienacht. Ja, ja. Dag Anja, hallo. Hey, leuk dat van die dopjes. Ik wou dat die dopjes op die pakken helemaal niet zaten... want ze zijn zo lastig open te dragen. <laughs> Ja. Nou, wat jou betreft zal die bootcomputer dus nog wel wat langer zijn, wat dat betreft. Ja, maar goed, alles moet zo belachelijk. We sjouwen met, met vee heen en weer. Die moeten naar Italië om als ham terug te komen. en gaan ze maar door terwijl die hier ook geslacht kan worden. Ik had, het is zo belachelijk. Ik zeg net tegen de mevrouw aan die ik hiervoor sprak: dus, van uh, zoals die scholen, het is me uit hart gegrepen, die kleine scholen waar iedereen iedereen kent. Mm -hmm. Daar zal minder gepest worden dan op die grote. Fabrieken. Tuurlijk. Ja, ja, ja, Want dus... waar de ene de ander niet meer kent, dan wordt het een asociale bende. En dat hebben we aan onze politici van de afgelopen decennia te danken. Want ze zeggen dat het goedkoper wordt. Maar de verloedering op de straat, de rottigheid die er is... Nou, het kost handenvol geld. Maar Anja, eh, begrijp ik goed dat je hierbij een soort pleidooi houdt... voor inderdaad een terugkeer naar kleinschaligheid? Kleinschaligheid, ja. Inderdaad. En ook... Uh, we had, u had het net over de voedselvoorziening in Amsterdam. Roerend. Maar ik zeg wel eens... een klein hongersnootje zou zo goed zijn. <lacht> dat we weer eens wisten... Heel klein. Ja, niet, niet al te lang. Maar dat we weer eens wisten wat we aten. En dat er eens wat meer waardering was voor de voeding. Want het moet allemaal voor een rotprijs. Dan heb je het weer. En de multinationals, die vullen de zakken. Maar dat kan als het lekker anoniem is. Albert Heijn die wilde 2% minder gaan betalen. Waarom? Om zelf de zakken beter te vullen. Maar het moest wel weer van de producent vandaan. En al die mensen die zo belachelijk meer buigen doen over de landbouw... ze vergeten dat alles uit de landbouw moet komen. Mm -hmm. Ook wat bij Unilever gebruikt wordt, komt allemaal uit de landbouw vandaan. Dus jij, jij zegt, uh, we moeten de landbouw herwaarderen. Woon jij ja. ook in een landschappelijk uh, gebied? Ik woon woon je in het buurtschap in de Hoekse Waard. In, uh, ho ho mag niet, zo, niet zo ver bij het noord vandaan dus? Inderdaad, he? maar ik zie het hier ook verloederen. We hadden hier vroeger in die buurtschappen schooltje, is weg. De hele samenhang is daardoor weg. Ja. We, hebben, we hebben alle banken die gered moeten worden... die hebben alle kantoren uit het dorp hier weggehaald. Ja. We moeten allemaal naar een zo'n megalomaan kantoor ergens ver weg... We moeten overal vol gaan rijden, over het milieu gesproken. Hè? Het, gaat, het gaat aan alle kanten, gaat het kapot. En dat zijn allemaal van die luchtfietsers die geen, geen, enkele, uh, geen enkel contact meer hebben met de grond. Ja. En het is zo verschrikkelijk stomzinnig. Anja, een heel duidelijk punt heb je gemaakt. Dankjewel voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. Ik ben, ben heel blij met die fantastische uitzendingen die jullie. Iedere avond weer opnieuw hebben. Fantastisch, dank jullie wel. Dank je wel voor het compliment, dat is heel ja, aardig hoor. van je. Dank je wel, Anja. Goeiedag nog. Dag. Ja, hoor. dag. En nu we toch complimenten uitdelen. Een tweet van Katarine En die zegt. Wat een inspirerende man zou zijn geluid meer willen horen op radio en televisie. <laughs> dus hierbij uh, uh, heb je een fan in hmm. de Katharine Jans Guurmanes. Heel kort nog even Jan. Ja. Um, de voettocht is voorbij. Ja. Je hebt de afrondende bijeenkomst gehad in Cats. Ja. Je gaat nu dat boek uh, voorbereiden. Ja. Maar val je niet in een diep gat. Nee hoor. Um, alleen al. Ik moet in eerste plaats zorgen dat ik nieuw werk vind. Dus dat is, dat is het eerste wat ik uh, moet gaan doen. Maar er zijn uit de voettocht zoveel uh, ideeën en projecten uh, ontstaan, uh, voortgekomen. dat Ik heb mijn handen nog wel even vol. En uh, het schrijven van het boek vind ik geweldig. En ach, wie weet... Heeft je ook veel energie gegeven? Ja. Met name dan de ontmoetingen met mensen die, ja. die uh, je ja, Het is, het is een, echt een onvergetelijke reis geweest. Um, ik heb een hele film in mijn hoofd van, van, van het land... en van de mensen die ik ben tegengekomen. Het is echt... Ja, en tenslotte om... de Partij van de Arbeid gaat er een mooiere partij van worden? Ach, weet je, uh, het is al een mooie partij <lacht> wat mij betreft. En het <lacht> zal... Uh, maar ik, er zijn nou, er nog wat ik, verbeterpuntjes. Er zijn nog wat verbeterpuntjes. Dus zo zou het, anders zou het zelfs geen mooie partij zijn. Nee, uh, en, en dat geldt ook voor andere mensen in andere partijen. Uh, ik hecht zeer aan de diversiteit van het landschap. En uh, daar komen we er wel uit in dit land. Dank dat je hier wilde zijn, Jans Schuurman is Wel thuis, want je rijdt weer terug naar Kat. Schrijf voorzichtig uh, wat dat betreft. En u bedankt voor alle reacties via de telefoon, via de mail en via Twitter. Namens ons hele team wens ik u alvast een goed weekend. Graag tot maandag. Dan ontvangt Lex Bolmeijer leden van de theatergroep Wunderbaum. En die groep maakt met The New Forest een reeks voorstellingen... met als doel een alternatieve samenleving op te bouwen. sluit eigenlijk wel weer mooi aan bij dit gesprek. Na twee uur is het woord namens de VPRO aan Nora Romanesco. Heel veel genoegen daarbij. En wat mij betreft een nacht.